welke patiënten een groter risico hebben op een ernstig ziekteverloop. In Parijs worden de coronamaatregelen aangescherpt... nadat het aantal besmettingen daar snel oploopt. Vanaf dinsdag mogen cafés niet meer open... en op universiteiten en hogescholen mogen minder studenten aanwezig zijn. In Parijs en drie aangrenzende departementen... geldt sinds gisteren de hoogste alarmfase.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 Voor het eerst komt een Israëlische speler uit voor een club in een Arabisch land. Voetballer Diazaba verhuist van het Chinese Gangzhou naar Al Nasser in Dubai. De komst van de 27-jarige middenvelder symboliseert de verbeterde relaties tussen Israël en de Arabische golfstaten.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 Het weer bewolkt en een graad of 10. Later ook overdag bewolkt en regen. Alleen in het noordoosten is het dan droog met wat zon. Later in het hele land buien, mogelijk ook met onweer en zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. the sky.